7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Google meldt nieuwe aanval van Chinese hackers. Tornado treffen ook Noordoosten van de VS. En Henry Kissinger gaat blatter helpen bij de FIFA. Google zegt dat Chinese hackers hebben geprobeerd... om honderden gebruikers van Gmail te bespioneren. Onder de getupeerden zijn Amerikaanse regeringsmedewerkers... tegenstanders van het Chinese communistische regime... militairen en journalisten. Alle getroffenen zijn geïnformeerd... en hun e-mail-account heeft extra beveiliging gekregen. Volgens beveiligers van Google ziet het er naar uit... dat de hackers afkomstig zijn uit de Chinese stad Jinan. Ze proberen inloggegevens in handen te krijgen via valse websites.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 In de Amerikaanse staat Massachusetts zijn door tornado's... zeker vier doden gevallen. Vooral in de stad Springfield werd flinke schade aangericht. Tientallen mensen raakten gewond. In Massachusetts zitten duizenden mensen zonder stroom. De gouverneur heeft de noodtoestand afgekondigd. Zware tornado's komen maar zelden voor... in het uiterste noordoosten van de VS. Het dodental van de tornado anderhalve week geleden in Joplin... is officieel vastgesteld op 134. De politie heeft 144 mensen teruggevonden die als vermist waren opgegeven. De tornado in Joplin, in het midden van de VS... heeft ongeveer een derde van de stad verwoest. Gezinnen met hoge inkomens moeten de kinderopvang voor hun eerste kind... vanaf volgend jaar helemaal zelf gaan betalen. Het gaat om ouders met een gezamenlijk jaarinkomen van 130.000 euro of meer.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 Mensen met een hypotheek bij de failliete DSB-bank moeten veel meer gaan betalen. Volgens de vereniging Eigen Huis heeft de curator een veel hogere rente vastgesteld dan bij andere banken het geval is. Overstappen is volgens de vereniging ook geen oplossing voor DSB-klanten, omdat ze dan een boete van 3,5% van de waarde van hun hypotheek moeten betalen. De vereniging Eigenhuis wil dat minister de jager van financiën voorkomt dat de ongeveer 25.000 hypotheekklanten van DSB worden benadeeld. Volgens de vereniging kunnen klanten niets doen tegen de beslissingen van de curator, omdat toezichthouders, zoals de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten, DSB Bank zien als een failliet bedrijf en niet als een bank. De galerijen van de Antille Flat in Leeuwarden zijn ingestort door roestvorming en betonrot. Volgens onderzoekers was de wapening van de galerij op de vijfde verdieping door roest aangetast. Toen het stuk beton van ruim twee meter breed van de flat afbrak, nam het de onderliggende galerijen mee in zijn val. Hoe de wapening was gaan roesten, wordt in de komende drie maanden onderzocht. Volgens woningcorporatie Woon Friesland is de Antille flat uit de jaren zestig altijd goed onderhouden. Gezondheidsautoriteiten houden er rekening mee dat nooit zal worden ontdekt... wat de bron is van de besmetting met de EHEC-bacterie in Duitsland. Het Duitse Robert Koch-instituut zegt nog volledig in het duister te tasten. Uit de honderden onderzoeken die zijn verricht is niets bijzonders naar voren gekomen. Het is zelf niet zeker dat de bacterie is verspreid via komkommers. Deskundigen in Amerika en Groot-Brittannië zeggen dat de puzzel verre van compleet is. Duidelijk is alleen dat de meeste mensen besmet zijn in Noord-Duitsland, in de omgeving van Hamburg. Inmiddels zijn 17 mensen overleden door een besmetting met EHEC. In Nederland zijn vijf mensen besmet. De Amerikaanse oud-minister Henry Kissinger gaat de Wereldvoetbalbond FIFA helpen om orde op zaken te stellen. President Blatter had Kissinger gevraagd om zitting te nemen in een comité van wijze mannen. De 88-jarige Kissinger heeft dat geaccepteerd. Blatter wil ook graag Johan Cruijff in het comité hebben, maar die heeft nog geen reactie gegeven. Henry Kissinger was minister van Buitenlandse Zaken in de jaren 70 en is een groot voetballiefhebber. Seb Latter werd gisteren herkozen als president van de FIFA. Er waren geen tegenkandidaten. Zijn belangrijkste rivaal had zich teruggetrokken... omdat hij in een corruptiezaak verwikkeld is. Verschillende voetbalbonden hadden de FIFA gevraagd... de verkiezing van een nieuwe president uit te stellen. Dan is weer nog vandaag volop zon. Het wordt ruim 20 graden. Alleen in het noordelijk kustgebied is het iets frisser. Ook morgen en zaterdag vrij zonnig. Het wordt nog wat warmer. Het wordt ongeveer 25 graden op zaterdag. Vanaf zondag is er toenemende kans op een bui.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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Stop met het demoniseren van de komkommer. Voor staatssecretaris Bleker is de maat vol. en wil de komkommer er weer bovenop helpen. Nou, daar denken ze in Rusland heel anders over. Ja, het zat er wel een beetje in, maar het is nu ook gebeurd. Rusland houdt per direct alle groenten uit Europa tegen. Dat doen ze uit angst voor de coli bacterie die rondwaart in Duitsland. Correspondent Kisha Hekster in Moskou. Uh, Kisha, alle groenten uit heel Europa. Dat is wel een heel drastische maatregel. Waarom nemen de Russen die?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 Grens over. Hoeveel uh, importeert Rusland eigenlijk? Gaan de Russen er kortom iets van merken? Ja, op de korte termijn uh, waarschijnlijk niet. Want Rusland uh, produceert heel veel groenten zelf. Maar vooral de groenten waar de Russen zelf van houden. Bijvoorbeeld kool. Dus op de wat langere termijn zouden inderdaad uh, problemen hier kunnen ontstaan. Bij bijvoorbeeld uh, tomaten en komkommers. Want die importeert uh, Rusland nog wel op grote schaal. Maar dat zal allemaal nog wel even duren voordat uh, in uh, Rusland hier de gevolgen van uh, duidelijk worden. Oké. Okay. Kieser Heksen vanuit Moskou. dankjewel. Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Glaskracht Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Dan weet u hoeveel er naar Rusland geëxporteerd wordt? Uh, Rusland is voor een aantal glasproducten toch een uh, belangrijke afzetmarkt. Het werd al gezegd, uh, tomaten, paprika's, komkommers... Uh, daar gaan best behoorlijke hoeveelheden naar Rusland. Ja, dus dit is slecht nieuws? Uh, er valt weer een stukje afzetmarkt weg. En uh, dat betekent dat de schade op de bedrijven in telt en handel... Uh, dat gaat maar door op deze manier. Is het hek nu van de dam. Bent u bang dat meer landen dit voorbeeld zullen volgen? Nou, ik hoop dat dat gekeerd kan worden. De Duitse autoriteiten hebben gisteren laten weten... dat op geen enkele uh, Europese groente uh, die EHEC-bacterie is aangetroffen. En de Nederlandse groenten bleken daarbij zelfs helemaal vrij van uh, schadelijke bacteriën. Ja, ja, En natuurlijk proberen de Duitse autoriteiten er alles aan te doen... om de schade te beperken. Maar het is nog steeds niet duidelijk waar die EHEC-bacterie dan vandaan komt, hè? Nee, dat is heel moeilijk voor de autoriteiten daar. En dat is ook een enorm drama, ja. Wat kun je daaraan doen? Want dat vertrouwen terugwinnen. Eh, de staatssecretaris Bleker wil wel een soort komkommercampagne gaan starten. Maar zal dat helpen, denkt u? Nou, wij zijn blij dat bleek op die manier dat ondersteunt... nadat dit bekend is geworden... dat er geen E-hekbacterie op Europese groenten is aangetroffen. Maar dat consumentenvertrouwen moet herstellen. En de beste manier is dat Duitse overheden... en ook het Robert Koch-instituut klip en klaar aangeven... dat de bron niet in eerste instantie... en niet bij die groente vandaan komt. Ja, en ondertussen... Heeft u er natuurlijk last van? Hebben uw leden er daar last van? Hoe groot is de schade op dit moment? Heeft u dat al geïnventariseerd? Uh, wij hebben aan het begin van deze week uh, uh, globaal uitgerekend dat het komt op een schadebedrag... Uh, wat uh, voor de telbedrijven op 30 miljoen per week zit. En voor de handelsbedrijven zijn we dat nog aan het onderzoeken. En hoe groot maar is de omzet krijg... per week? Uh, 30 miljoen euro per week schade voor deze eerste week. Maar ja. de laatste dagen neemt die schade uh, alleen maar toe. En nu ook met zijn signaal van Rusland er weer bij. Dan loopt het alleen maar verder op. Nou, maar ik bedoel, Dit is de schade per week. Hoeveel geld gaat er om per week in, uh, in die teelt? In detail, maar we, we praten over toch een export van uh, zeg maar uh, richting uh, 100 miljoen per week. Oké, okay, dus een flinke schadepost inderdaad. Ja. Ja. Wie zou die rekening moeten betalen? Want u zegt net al dat Robert Koch Instituut in Duitsland zou nu moeten verklaren dat het niet in de komkommer zit, of in de sla, of in andere slaaggroenten. Zouden de Duitsers over de brug moeten komen, vindt u? Nou, wij hebben steeds uh, aangegeven dat wij pleiten voor een Europees noodfonds. Dat heeft staatssecretaris Bleker ook gedaan. En uh, uh, ik begrijp dat de uh, los nu overweegt om zo'n noodfonds in het uh, leven te roepen. De dus Europese en, landbouwcommissaris CEO los Ja. Uh, wij uh, bedoelen een schadeclaim, en dat sluiten we niet uit. Maar dan moet je eerst alle informatie uit Duitsland beoordelen. Bij een reële verdenking gaat volksgezondheid natuurlijk boven economische belangen. Dat geldt ook voor de Nederlandse sector, die geeft ook topprioriteit aan voedselveiligheid en volksgezondheid. Maar ja, je moet kijken hoe de werkwijze is geweest en hoe de communicatie is geweest vanuit Duitsland. Hmm. Slaapt u nog goed, meneer Verruijten? Uh, ik slaap wel wat minder dan normaal, want uh, het houdt mij en uh, die uh, duizenden ondernemers in die sector enorm bezig. Gaat het nog lang duren, denkt u? Of is er absoluut nou... geen zicht op? We hopen juist dat met deze berichtgeving vanuit Duitse autoriteiten... dat hij gekeerd kan worden en de consumentenvertrouwen weer hersteld kan gaan worden. We zullen zien Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Glaskracht Nederland... namens de sector. Dank u wel. 10 over 7 geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wie heeft er niet in de keukenla of in de bureaula liggen? De boekenbon, de slijtersbon, bioscoopbon... Het aantal bonnen, of cadeaukaarten, zoals ze tegenwoordig heten, reist de pan uit. Elk zichzelf respecterend bedrijf of sector komt met zo'n bon. Zoals onlangs ook de tuinbranche. Zelfs de wasstraat op de hoek heeft er nu een, Of de sauna. Zo merkte onze verslaggever Jeroen Schutijzer. Nou, dit zijn de nieuwe cadeaubonnen. Vroeger uh, hadden we papieren cadeaubonnen. Papieren cadeaubonnen zijn wat minder veilig en wat ouderwetser dan de nieuwe moderne cadeaubonnen, die vaak in plastic uh, pasvormen, zoals een bankpas, uh, beschikbaar zijn. Mark Gommers is van het ICT-bedrijf TCS. Wat heeft u nou met deze cadeaubonnen te maken? En wij houden dat allemaal bij en zorgen dat dat tussen de verschillende kastsystemen, de verschillende deelnemers aan een cadeaukaart, dat dat allemaal goed gaat qua verrekening zodat ze of geld krijgen of geld moeten uitbetalen naar degene die een cadeaukaart uitgeeft. Hoe groot is die markt van cadeautjes in ons land? Nou, de hele markt, als je flesjes wijn en bosjes bloemen meetelt, is echt de hele cadeaumarkt. We moeten denken aan zo'n 7 miljard euro. En daar maken cadeaubonnen in de oude en in de nieuwe vormen. Dus papieren vormen en de plastic vorm ongeveer 1 miljard euro vanuit. Groeit die markt. Ja, die groeit heel hard. Die groeit zeker met meer dan 10% per jaar. Dat zie je ook in deze winkel bijvoorbeeld. Het tuigt het niet een beetje van een gebrek aan fantasie... als er iemand jarig is dat ik dan maar een cadeaubon geef? Uh, wellicht maar geld in een envelop stoppen is misschien nog minder fantasie. Cadeau. Kado. Cadeau? Ja. Waarom? Dat is leuker om te krijgen. Klopt, dan weet je ook niet wat erin zit. Zou jij het nooit doen? Ik niet. Ik zou gewoon een cadeau geven, gewoon ouderwets. Zeker weten, cadeau is veel leuker. Heeft u liever een cadeautje of een cadeaubon? Een cadeautje. Waarom? Omdat het persoonlijk is omdat dat iets is waar iemand over nagedacht heeft, omdat het dan voor mij is. Maar ik vind een cadeaubon natuurlijk heel erg praktisch, want dan kun je het zelf invullen. Er is, eigenlijk is eigenlijk zo'n beetje alles al. Er zijn kaarten van allerlei grote ketens die we in Nederland allemaal kennen, zoals de Bijenkorf en de Praxis. We hebben ook de moderne variant, die heb ik hier in mijn hand, van de VVV-bon. De, de cadeaubon van de modebranche. En op die manier geef je toch een beetje een gericht cadeau aan een, aan een vriend of vriendin. De ANWB cadeaukaart kun je pech kopen. <laughs> Ik ben niet bekend met wat AWB cadeaukaart. Uh, in fe... Maar je kunt natuurlijk in de ANWB heel veel winkels in Nederland. Is Nederland nou uh, uniek met die bonnen? Uh, nee, Amerika is dit al heel groot. In Amerika was eerder aan de plastic cadeaukaart, uh, giftcard, dan wij. Uh, in Nederland zijn cadeaubonnen altijd heel populair geweest. Uh, en je ziet nu eigenlijk de, de, de slag van papier naar plastic plaatsvinden. Daarom valt het weer op uh, hoeveel er eigenlijk in Nederland zijn. Een bijzonder cadeau. Dat boek dat binnenkort verschijnt. De cd die alleen daar te koop is. Een dagje gezelliger op uit. Of de cadeaubon. Een wereld aan mogelijkheden. Bij deze meneer in de winkel kan ik uh, ook cadeau kaarten kopen. Merkt u nou dat die kaarten steeds populairder worden? Ja, zeker. En dan zijn ze groei erin, in de omzet. Hoeveel heeft u er inmiddels? Ja, een stuk of 70, denk ik. Bent u er wel blij mee? Zeker. Toevoeging, nieuw product. U vindt het geen uh, vorm van armoede dat ik iemand uh, met zijn verjaardag een bon geef. In plaats van even nadenken over uh, een geurtje. Uh, nou, je kunt het ook omdraaien. We hebben wel een mooi verschijnsel in Nederland. Als je in januari op Marktplaats bent, dan zie je toch wel erg veel echte cadeautjes. Die gegeven zijn in de decembermaand uh, met Sinterklaas of uh, Kerstmis. Zie je opeens op internet staan. Dus misschien vinden mensen het toch wel heel praktisch... om gewoon zelf eh, voor een bepaald bedrag een bepaald cadeau eh, te kunnen kiezen. Want dan past het dan eigenlijk wel altijd. En zijn we nou zo verwend of hoe zit het? Eh, nou, maar misschien weten we niet altijd wat iemand al heeft... Hè, of waar hij op dat moment eh, naar uitkijkt om te krijgen. Daar kan het ook aan liggen. Het hoeft niet per se te liggen aan het feit dat, dat het eh, niet een welgemeend cadeau is. Zo dadelijk gaan we het hebben over Shaquille O'Neal, de basketballegende. Hij stopt ermee. Verkeerse informatie, daar kunnen we heel kort over zijn... want het is uh, helemaal vaartse dag u ligt waarschijnlijk nog lekker in bed... een beetje te doezelen. U kunt, uh, mocht u in de auto zitten, overal doorrijden. Geen files. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het nieuws was natuurlijk al uitgelekt... maar gisteren vertelde staatssecretaris Veldhuizen van Zanten... van gezondheidszorg, hoe de AWBZ hervormd moet worden. Belangrijkste maatregel is dat het aantal pgb's, persoonsgebonden budgetten, drastisch wordt teruggedrongen. Het was voor de staatssecretaris een hele opgave om door mond te houden toen maandag het nieuws al in de krant stond. Ik heb op mijn handen moeten gaan zitten om te wachten op, op vandaag. Om uitleg te geven dat er een heleboel juist hele positieve maatregelen genomen zijn in deze langdurige renovatie. Ja, maar Hoe je het ook wendt of verkeerd, 90% van de mensen die nu een pgb hebben, zullen die kwijt gaan raken. Daar waar de maatregelen echt nodig waren... is door de enorme onstuimige groei van het PGB. Maar voor die mensen die een indicatie hebben voor verblijf... die dus echt afhankelijk zijn van zorg... en die niet naar een instelling willen... daar borg ik juist dat ze het geld op hun bankrekening krijgen. Die mogen blijven kiezen of ze in huis gaan wonen... en hun zorg zelf organiseren of naar een instelling gaan. Die mogen dat blijven kiezen. Dat gaan we wettelijk verankeren in 2014. En ze krijgen er 5% bij. Want ook de mensen in instellingen... kan ik een kwaliteitsimpuls geven met extra handen aan bed. U vertelt een vrij positief verhaal over uh, de mensen... die naar een instelling zouden moeten. Die kunnen gewoon thuis blijven wonen. Ook andere groepen behouden gewoon hun zorg. Maar het is toch ook gewoon het doel om de kosten in de handen te houden? Heel belangrijk onderscheid. Het is het doel om de explosieve zorg... Vraag die ontstaan is nu door het instrument... dat mensen geld op een bankrekening krijgen, om dat om te buigen. Maar levert dat dan zoveel geld op? Als ik het niet doe, levert het een strop van 900 miljoen op... die we nu al kunnen voorzien. Maar het kost er ook gewoon geld om zorg in natura, zoals dat heet, te leveren. Ja, maar dat, is, uh, dat kunnen we overzien, dat kunnen we plannen... dat kunnen we in de contracteerruimte brengen en bovendien weten we van die mensen waarom ze het nodig hadden... want anders hadden ze geen indicatie. En weten we ook dat het echt naar zorg gaat. Heel veel mensen zullen denken van ja, het zal allemaal wel... dat de staatssecretaris zegt dat het allemaal beter wordt... maar ik word er gewoon minder van. Er zijn vast een heleboel mensen die nu iets krijgen... waarvan wij met z'n allen straks zeggen van... nou, ik weet niet of we dat moeten blijven doen. Kunt u daar eens een concrete voorbeeld van noemen? Een concrete voorbeeld is uh, al een aantal keren genoemd dat als uh, een buurvrouw um, een, uh, de boodschappen doet uh, voor haar uh, oude buurman, dat misschien daar wel niet in onze moderne samenleving altijd geld van de staat tegenover moet staan. We hebben een heleboel Kamerleden gesproken en die krijgen allemaal heel veel zorgelijke, boze mailtjes binnen. Denkt u dat u na vandaag die zorg heeft weggenomen? Ik weet dat op een aantal uh, misverstanden die zorg nu is weggenomen. Want dat, daar ben ik zelf natuurlijk over in gesprek kunnen gaan... zodra ik uit de ministerraad was. En de Kamerleden zullen dus ook merken... dat een aantal van hun zorgen uh, niet, niet, niet bewaarheid zijn, gelukkig. En verder zal ik met de Kamerleden natuurlijk in, uh, in gesprek gaan hierover. En ik denk ook heel snel. En dus wordt de druk op familieleden en vrienden veel groter. Bijvoorbeeld, verslaggevers. Mark Robin Visser die steekt vanochtend handen uit de mouwen. Heb je al koffie gezet, Mark Robin? Ja, Lara, de koffie, de koffie loopt. Hoewel we daar nog wel even mee moeten wachten. Want mevrouw Raven die kan niet, zoals ze nu in bed ligt, die koffie opdrinken. Daar had ik ook niet bij nagedacht. Maar... Nee, dat klopt. Dat kan ik pas als ik in de stoel zit. En als ik dat gerealiseerd wil worden, ben ik vier uur verder. Ja, dat duurt dus nog vier uur voordat mevrouw Raven die koffie. die koffie alweer oud. Ja, dan beginnen we weer opnieuw. Ga ik moet ik straks nog een keer koffie zetten. We hebben vanochtend uitgerekend dat alleen het, het opstaanritueel van mevrouw Raven... ongeveer 120 euro kost. Vier uur lang. Duurt dat? Ja, dat klopt. Uh, gemiddeld is dat inderdaad 120 euro. Ja. U zit aan uw maximale pgb, wat er maximaal in dit land uh, mogelijk is. Ja, dat klopt. Ik heb een heel hoog budget uh, gelukkig al die jaren kunnen krijgen. En uh, ik zit dus aan een maximale bedrag wat, wat iemand per dag in functies uh, kan krijgen. Ja. Mevrouw Raven is omgeven door apparaten en ook heel veel slangen... en ligt in een bed met een speciale matras... en kan allerlei dingen in huis bedienen met haar mond. Met een, uh, met een knopje de visie en de lampen aan en uit... en de deur open en dicht. Dan is er ook nog hond Wessel. Die kan ook heel veel voor u betekenen. U, die kan zelfs uw benen over elkaar doen en weer los. Ja, dat is een hulphond. Uh, hij is getraind om hele specifieke dingen voor mij te doen... die ik zelf niet meer kan... En uh, waar ik op dat moment geen beroep op, op derde hoef te doen. Als u nou straks... Ik, uh, stel nou dat u geen persoonsgebonden budget meer had. Dan, moet u, dan kunt u hier niet blijven wonen alleen zelfstandig. Nee, dat klopt. Uh, ik heb het verhaal van mevrouw Verzanten beluisterd. En uh, ja, tot nu toe weet ik niet of ik in de doelgroep val... die een, uh, zeg maar een zogenaamde verblijfsfunctie zou krijgen... en dat uh, uh, waarschijnlijk verankerd gaat worden... Uh, tot die tijd uh, ja, heb ik het zwaard van Damocles in die zin boven mijn hoofd. In de zin dat ik uh, nu heb ik alles in PGB geregeld met 18 man personeel. Ja, u heeft 18 mensen geregeld, dat doet u allemaal zelf. U houdt ook de administratie enzovoort, uh, want het is waarschijnlijk een hele toestand. Ja, ik uh, zoek zelf mensen. Ik uh, uh, neem sollicitaties af. Uh, als het uh, klikt tussen uh, iemand dan uh, neem ik ze aan. Ik... Uh, ik schrijf zorgcontracten, ik zorg dat ik facturen krijg... zodat ik geld over kan maken. Dus alles wat ermee te maken heeft, dat regel ik zelf. Ik maak zelf roosters. En dat is volgens u ook de essentie van wat een PGB is... dat je de regie over je eigen zorg in handen hebt. Ja, het is ooit in het leven geroepen voor mensen zoals ik... Eh, die zelf de regie over hun leven wil kunnen houden... En naar mijn idee houdt het er ook aan vast... dat je dan ook alles wat daarmee te maken heeft... zoals rozen smaken, administratie, die financiën... dat je dat dan ook zelf regelt. En niet gebruik maakt van de zogenaamde bemiddelingsbureaus. En ik wil niemand uh, ik ontzeggen van wat men, uh, waar men recht op heeft. Maar bemiddelingsbureaus die hanteren gigantische tarieven. En uh, er staat op dat moment geen één minuut zorg tegenover... omdat ik uiteindelijk ook nog de zorgverlener moet gaan betalen. Dus u zegt, er gaat veel geld verloren aan, uh, aan tussenpersonen. Ja, Zou daar wat af kunnen? Nou, naar mijn idee wel. En dat is ook... Uh, je hebt speciale, uh, zoals de SVB-bank... Uh, daar kun je als budget houden gratis gebruik van maken... om je administratie uit uh, te geven. Uh, naar mijn idee is dat uh, voor veel mensen ook wel gemakkelijk. Maar uiteindelijk wordt het wel betaald door, uh, door het ministerie. De vraag is... Nogmaals, of er wat af kan. En ja, ik, ik zie hier al uh, de buren die. Uh, die kunnen u niet helpen. Dat, uh, dat lijkt me duidelijk. Nee, dat uh, mag officieel niet eens. Uh, als je een handeling bij mij verricht. wat verkeerd gaat, dan ben je zelfs wettelijk strafbaar. <kuggen> voor deze handelingen die je bij mij verricht. moet je uh, daadwerkelijk een opleiding gevolgd dus hebben. Dus ik, ik mag ook verder niks behalve koffie zetten hier. Daar komt het wel op neer. Ja. Ik mag zelfs de hond niet aaien. Nee, dat niet <laughs> eens. De hond is voor u. Ja. Arme Wessel, die ligt hier in zijn mandje met de, met de speelbal... Eh, te wachten tot u hem een opdracht geeft. En hoe laat komt nou de echte hulp waar u echt wat aan heeft? Uh, die komt om acht uur. Dus we moeten nog even wachten? Ja, ja nog even. Hoe kijkt u nou naar al die nieuwsberichten over uh, dat PGB? Ligt u er wakker van? Ja, ik lig er wel wakker van. Op het moment dat uh, dit in de media kwam en ik uh, dit te horen kreeg... Uh, moet ik zeggen dat ik toch wel een behoorlijke knoop in mijn buik kreeg. En dat heeft meer te maken met het feit dat ik nu niet weet onder welke groep ik val. Ik, ik heb een beademingsindicatie. Waardoor ik uh, ten alle tijde een beroep moet kunnen doen op uh, mensen die ik inhuur. Zeg, en u heeft ook gewoon een baan trouwens. Hè? U werkt. Dat is ook maar de vraag of u dat straks voort kan zetten. Als ik, uh, als ik even uh, zwart-wit mag kijken en het zou voor mij in zorg in natuur gaan, uh, Dat is voor mij niet mogelijk omdat ik een dusdanig complexe zorgvraag heb. Uh, dan moet u naar een verpleeghuis, daar komt het dan op neer? Ja, dat uh, komt er voor mij op neer. En Kunt u dan... ook niet meer werken? Ik kan niet meer werken en mijn hulphond uh, zou ik ook niet meer kunnen houden. Dan is het voor u dus afgelopen? Ja, eigenlijk, als je heel zwart-wit bekijkt wel, ja. En dat wilt u niet? Nee, zeer zeker niet. Ik hang erg aan het leven en uh, ik leid het leven wat voor mij prettig is... op de manier waarop het voor mij prettig is... En ja, dat is juist mogelijk gemaakt door, het, uh, door de invoering van het PGB. We gaan wachten op de hulp. Goed? Ja, dat gaan we doen. We gaan we straks onder de douche? Ja, heerlijk. Straks meer, oh, straks. meer van. Ja, straks. van uh... Mark Robin Visser. En we praten ook, dat doen we uh, na achten. met Marcel Canois. Hij is hoogleraar gezondheidseconomie in Tilburg. Hoofdeconom ook van uh, consultatiebedrijf uh, Ecoris. Want um, de staatssecretaris wil dan wel 90% van die PGB schrappen. Maar de vraag is, kan zij op die manier nou veel geld bezuinigen? We vragen dat zo dadelijk. Straks meer dus. Vijf voor half acht. Amerikaanse basketballer Shaquille O'Neal beëindigt zijn carrière. Imposante center. 2 meter 16, 147 kilo schoon aan de haak. Speelde 19 seizoenen in de Amerikaanse profcompositie, de NBA. Waar gaat hij in de kaart? Oh, mijn goedness. Shaquille O'Neal. Wat een athlete. Are you kidding me? Hier is de. You Kijk know maar. Carry on the Sunday. De Orlando Magic. De nummer 1 seed in de Oost. Gaat de victory. O'Neal met de deflexie. Oh, hier gaat hij. Shaquille O'Neal. Oh, boy. Wow. Keep an eye right here. Shaq blocks this. That's the guy that's been stepping up. And then this is just a terrific finish. We did it. 19 years, baby. I want to thank you very much. That's why I'm telling you first. I'm about to retire. Love you. Talk to you soon. Het was Shaq zelf. Hij maakte zijn afscheid bekend via zijn eigen Twitter account. Aan de telefoon sportcollega Ronald van Dam die volgt de Amerikaanse profcompetitie. Goedemorgen. Waarom kunnen we Shaquille O'Neal een levende legende noemen op het vlak van basketbal? Uh, nou, misschien is dat wel een beetje too much, maar dat het een van de grootste tussen aanhalingstekens uit de geschiedenis van de NBA is geweest, dat is wel, uh, wel duidelijk. Ja, het was een uh, fenomenale verschijning op het, op het veld, een hele goede basketbal wat. Ontzettend knap is als je dat bedenkt, inderdaad, zoals jullie al zeiden, dat hij 147 kilo weegt. Dat, dat zware lijf moest wel van de, van de ene kant naar de andere kant van het veld. En hij deed er ook nog hele atletische dingen mee. En dat heeft hem toch uh, vier kampioenschappen opgeleverd: een gouden medaille op het WK en een gouden medaille bij de Olympische Spelen. En tal van uh, individuele prijzen. Dus uh, ja, dat we hier te maken hebben met een fenomeen, dat, uh, dat mag duidelijk zijn. Hij hing daar zelfs wel eens mee aan de ring, hè? Aan de basketring. Ja. En dan gelukkig hebben ze die klappering uitgevonden in, uh, <laughs> ja. in Amerika, die dus meeveren. Dan Dankzij hem. dan ging het menig baatjes ja. <laughs> ja. Zeggen ja. maar hij was toch hij was wel een ander type als, het past misschien wel in het rijtje, Michael uh, Jordan, maar hij was wel een ander type basketballer, hè? Ja, minder serieus, soms. Zeg, Jordan was natuurlijk dodelijk serieus. Hij heeft Kobe Bryant bij de Los Angeles Lakers drie titels gewonnen, die was ook dodelijk serieus. En Shaquille O'Neal, uh, ja, die houdt ook wel, gewoon wel een beetje lol maken. Zo ging hij ook door het leven heen. Was naast basketballen ook een rapper, voor zover je hem een rapper zou kunnen noemen, maar dat vond hij zelf wel. Uh, was de laatste twee jaar ook vooral bezig vooral met, uh, met social media, met Twitter. Hij heeft uh, volgens mij van alle sportmensen de meeste volgers op Twitters, uh, meer dan wie dan ook. En uh, ja, uh, postte meer tweets dan dat hij punten scoorde de afgelopen twee jaar. Maar hij was eigenlijk ja, altijd met een grimlach op het veld. Maar wel, wel iemand die wel absoluut wilde winnen ook. Maar ja. hij, uh, hij ziet het leven als een groot, uh, een groot feest. En een van zijn laatste opmerking was dan ook van... ik heb geprobeerd om de mensen blij te maken in die 19 seizoenen en lol te hebben. En volgens mij is me dat wel gelukt. Nou, ik denk uh, da dat je daarmee ook gelijk uh, Shaquille O'Neal uh, neerzet. Maar goed, uh, zo'n feest was het niet hè, de laatste tijd. Want hij was uh, geblesseerd. Kwam dat nee, ook door nee. dat enorme lijf van hem? Of niet? Ja, tuurlijk. Uh, je moet je voorstellen, als je 147 kilo steeds meesleept... dat gaat toch op je op je knieën, maar in zijn geval ook uh, zijn enkels nog uh, werken. Voor het laatste seizoen had hij heel veel last van zijn kilo-spaces. Hij het seizoen bij, of, zijn carrière bij Boston willen afsluiten met een, met een titel. En dat is niet gelukt en dat spijt hem ook uh, zeer. Uh, Zegt hij dan uh, in, publiekelijk in de richting van de fans van de Boston Celtics... wat hij een grote club vindt, maar uh, ja, twee jaar te lang doorgegaan, denk ik. De, uh, dapper dat hij nog probeerde. Maar zat er met het lijf van hem en al die pijnjes en al die blessures ook niet meer in. Ja, en je zei het al, een hele goede basketballer en ook veel gewonnen. Veel gewonnen, ja. Een herenlijst om, om, om u tegen te zeggen. Ik bedoel, 15 keer in het All-Star team gekozen. Eén uh, keer most valuable player, meest waardevolle speler van het reguliere seizoen. Drie keer van de finale. Twee keer topscorer in de NBA. Twee keer MVP van de All-Star Games. Hè, of vier titels. Nou ja, ga zo maar door. Je hebt twee pagina's op Twitter nodig om, om het er allemaal op te zetten. En ja, het mooie van Shaquille Liu vind ik wel als je kijkt naar zijn naam. Hij heet officieel Shaquille Rasshaan. En dat betekent in het Arabisch kleine strijder. Nou ja, klein bij zo'n grote man. Die ironie, die, ironie die, die zie je eigenlijk in alles, in alles wat hij doet terug. En hij was visant rijk. Hij strooide met honderd dollar, het bedret, alsof het een confetti was. Even, uh, al, die, al die jongens bij zo'n club, de, de ballenjongens, uh, de jongens die in de kleedkamer de handdoeken uh, goed leggen. Die wilden altijd maar gewoon aan de werk als je een kilo nieuw werkt. Want ja, dan hadden ze een grote kans dat die gewoon weer een, een, een honderdje dollar, uh, liefst honderd dollar uit voortpipte. We gaan hem missen. Ronald ja. van Dam, hartelijk dank. Oké. Okay. Dat een private banker veel verstand heeft van financiële zaken, daar ga ik van uit. Maar wat ik belangrijk vind, is dat zo iemand mij ook snapt.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 Nu in de boekhandel met 10% korting onder andere bij Libris en de AWB. De Readshop en Stichting Lirafonds feliciteren Gauke Andriessen met de Gouden Strop voor zijn thriller De handen van Kalmanteller. Een privédetective onderzoekt de vreemde gang van zaken rond een medische misser, zijn enige getuige wordt op brute wijze vermoord. Winnaar van de Gouden Strop, De handen van Kalmanteller van Gauke Andriessen. Ga snel naar de boekhandel. NTR brengt cultuur. Elke dag. Ook vanaf het Holland Festival. Op radio, televisie en internet. Ga naar ntrbrengtcultuur.nl Radio 1. Het NOS-journaal. Rusland weert groenten uit heel Europa en FIFA haalt Amerikaanse oud-minister binnen. Het is twee over half acht, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Rusland heeft per direct een importverbod afgekondigd voor alle verse groenten uit heel Europa. Er gold al een verbod op Spaanse en Duitse groenten. Groente die al in Rusland is, wordt uit de winkel gehaald. Aanleiding is de EHEC-besmetting in Duitsland. Gezegd wordt dat die is veroorzaakt door komkommers. Maar gezondheidsautoriteiten denken dat nooit zal worden ontdekt wat de bron is van de besmetting. Uit honderden onderzoeken die zijn verricht, is niets gevonden. Deze Duitse groentehandelaar wist het al vanaf het begin, het ligt niet aan de komkommers. Het kan alles zijn. Dat is wat we eigenlijk van het begin aan gezegd hebben um, een zo grote... Streuung kan het niet van zo'n paar gurken, in een paar gurken geven. Het moet irgendwas anders geweest zijn, wat snel veel mensen erreicht had. Het is op dit moment alleen duidelijk dat de meeste mensen besmet zijn in Noord-Duitsland, in de omgeving van Hamburg. Tornado's hebben flink wat schade aangericht in de Amerikaanse staat Massachusetts. Er zijn vier doden gevallen. Vooral in de stad Springfield is de schade groot, een ooggetuige. Ik kwam uit mijn job. Mijn manager zei dat er een tornado was. En ik ging out. En ik ging terug naar het restaurant. En no sooner dan ik terug naar het restaurant. en zei dat de tornado was. Het hing gewoon like zo. Windows starten te breken. Kroeien starten te gaan. Roofs starten te gaan. En het is pretty scary. Duizenden mensen zitten zonder stroom. en de gouverneur heeft de noodtoestand afgekondigd at zware we we've called up 1000 national guard members to help with search and rescue uh debris removal and any other ways that may be necessary tornado's komen trouwens niet vaak voor in het uiterste noordoosten van de VS Mensen met een hypotheek bij de failliete DSB-bank... moeten flink meer gaan betalen volgens de vereniging Eigenhuis. Eh, heeft de curator een veel hogere rente berekend dan bij andere banken. DSB-klanten kunnen niet zomaar overstappen naar een andere bank... al dus de vereniging Eigen Huis in Nieuwsuur. Eigenlijk zo dat je bij iedere bank weg kunt... na afloop van een rentevaste periode... zonder dat je de boete hoeft te betalen. Maar bij de DSB-bank... Heeft iedere klant te maken binnen tien jaar met een boete, een forse boete, 3,5% van de hypotheeksom. En de Vereniging Eigenhuis wil dat minister de Jager van Financiën iets doet voor de 25.000 benadeelde hypotheekklanten. De FIFA heeft de Amerikaanse oud-minister Henry Kissinger opgesteld om orde op zaken te stellen binnen de organisatie. President Blatter vroeg de inmiddels 88-jarige Kissinger om plaats te nemen in een comité van wijze mannen. KNVB-voorzitter Michael van Praag is verrast door die benoeming. Daar sta ik een beetje van te kijken, eerlijk gezegd. Want uh, wat weet hij nou van, uh, van de visorganisatie af? Dat is misschien een beetje window dressing. Maar ook uh, uh, daar terug kunnen wij als bonden nog wel invloed op hebben hoor. Wie daarin komen. Blatter wil ook graag Johan Kruijf in het comité hebben, Kruijf uh, heeft die nu al een functie bij Ajax bekleed. En volgens van Praag is dat allemaal wel goed te combineren. Ik weet heeft gezegd dat hij met Johan Kruis ging vragen. Dus uh, Johan krijgt het druk, want hij gaat bij Ajax ook al zien. Maar deze commissie is geen dagtaak hoor. Die komen er een paar keer bij elkaar en die lichten de eens de, de, de even door op allerlei gebieden. Michael van Praag over Sepp Blatter, die gisteren herkozen werd als president van de FIFA. En heel spannend was dat niet, want hij was de enige kandidaat. Chinese hackers hebben geprobeerd om honderden gebruikers van Gmail te bespioneren. Dat zegt Google. Doelwit waren Amerikaanse regeringsmedewerkers, tegenstanders van het Chinese communistische regime, militairen en journalisten. Alle getroffenen zijn geïnformeerd en hun e-mailaccount heeft extra beveiliging gekregen. Volgens beveiligers van Google ziet het er naar uit dat de hackers afkomstig zijn uit de Chinese stad Jinan. Ze probeerden inloggegevens in handen te krijgen via valse websites. En het Witte Huis laat weten dat het de melding van Google onderzoekt. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weeronline. Een hoog drukgebied boven de Britse eilanden zorgt de komende dagen voor droog en zonnig weer. Ja, na een frisse start loopt de temperatuur vandaag op tot zo'n 17 graden op de Wadden en lokaal 23 graden in Limburg. Er is veel zon, slechts afgewisseld door wat hoge bewolking en daarbij staat een matige noorden tot noordoosten wind. Ja, ook morgen, vrijdag, schijnt de zon volop. De noordoostenwind trekt dan wel wat aan, waardoor het in het noordelijk kustgebied iets frisser is. Gemiddeld zo'n 18 graden. Maar elders in het land loopt de temperatuur op tot boven de 20 graden. In Limburg mogelijk zelfs 25 graden. En op zaterdag wordt het nog wat warmer. Dan wordt op meer plaatsen de 25 graden bereikt. Vanaf zondag is er dan meer bewolking en neemt de kans op een bui toe.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 over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. Even doorklikken naar sport. Nee, dat hoeft niet eens, zie ik. U ziet ook zoveel over de opmerkelijke herverkiezing van Sepp Blatter. En daar gaan wij het ook over hebben. Uiteraard met Tom van der Zek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, we spraken vanochtend al eventjes met Michael ja. van Praag. Die heeft op Blatter gestemd, toch maar, um, namens de KNVB. Want, zo gaf hij aan, ik heb het idee dat alles anders wordt nu. Heeft uh, hij ja. daar gelijk in? Nou, het was toch een beetje de paterfamilias die de kinderen weer eens bij elkaar geroepen had gisteren en aan iedereen uitlegde dat het toch echt anders moest in de familie. En als dat zou moeten, kon dat toch eigenlijk alleen maar met hem. Kon ook alleen maar met hem, want je kon ergens anders op, uh, op stemmen. 17 onthoudingen en 186 stemmen uiteindelijk op latter. En het is altijd wat merkwaardig en naïef dat je de man die er eigenlijk uh, onder zijn leiding een enorme chaos heeft doen ontstaan. Een chaos die overigens onder zijn voorgangers er ook al was voor, laat dat helder zijn. Maar daar in al die termijnen niks aan gedaan heeft dat er nu ineens met allerlei commissies en allerlei benoemingen gehoopt wordt en gedacht dat ook hij, dezelfde man, dit allemaal ook weer recht gaat breien. Ik vind het zelf een wat naïeve gedachte. Ja, Maar hij gaat het niet alleen doen, want er komt een commissie... onder nee, ja. andere met Kruif en ja. Henry Kissinger. En Henry Kissinger, ja, 88 jaar, maar nog altijd goed van geest. Dus uh, laten we daar niet aan twijfelen. Maar goed, het geeft wel een beetje aan. Er worden heel veel mooie namen genoemd. Kruif in die commissie en Mark van Praag zei het dan... die krengt ook in de raad van commissaris van Ajax... waar Edgar Davids overigens ook in gaat ja. komen waarschijnlijk. Dus dat is ook nog wel. Maar los daarvan, um, ja, er worden commissies benoemd. En de ethische commissie wordt doorgelicht. Een commissie die het allemaal uh, nog eens helemaal gaat onderzoeken. En de volgende WK's, maar dan hebben we het wel over 2026 overigens, die gaat toegewezen worden door alle landen en niet meer door zo'n uitvoerend comité. Dus natuurlijk gebeuren er wel wat dingetjes, maar eh, zoals velen al zeiden de afgelopen dagen, de vraag of dat een zijn hele termijn gaat uitzitten of er niet nog allerlei dingen aan het bovenkomen zijn. Want er zijn natuurlijk nu ook allerlei andere krachten op gang gekomen. We moeten het nog maar afwachten. Er schijnt nog een brief boven de markt te hangen die al een paar keer niet gepubliceerd is, maar waarin ook allerlei onthullingen zouden komen. Kortom, het blijft is nog wel spannend hoor, voor de paterfamilias. Dat geldt ook voor verschillende clubs betaald voetbal in Nederland. RBC ja. is nu de eerste die verdwijnt. Ja. Heeft faillissement aangevraagd. Jij ja. hebt al eerder aangegeven dat nou, ja. dit gaat niet uh, hier uh, stoppen. Uh, nee, het, als je het, het, nog eens het rapport van Vermeend van vorig jaar bekijkt, met ruim 300 miljoen euro tekort is de totaliteit. Er is weinig wezenlijk veranderd in het voetbal. RBC is de eerste club officieel. Er zijn een groot aantal clubs in de problemen. Almere hier om de hoek hoopt heel graag uh, weer terug te keren. Die commissie van de KNVB gaat het allemaal bekijken, maar ik denk dat dit de eerste, maar niet de laatste club is die volgend seizoen niet uh, met name in de Jupiler League zal verschijnen. Goed gaan wij nog vaak over hebben Frenzik. Tom van het Hek, dank je wel weer. Hoi. Nog geen faillissement aangevraagd, maar wel weer een tik gekregen. Griekenland. Kredietwaardigheid is door de kredietbeoordelaar Moody's opnieuw verlaagd. En het land had al de junk status. Verslaggever, economieverslaggever Eva Wiesing is in Griekenland. Eva, uh, uh, kan het nog lager dan de junk status? Nou ja, Moody's heeft Griekenland nu drie stappen teruggezet op die ladder van kredietwaardigheid. En ze bungelen nu helemaal onderaan, drie na laagste positie, dus het kan nog lager. Nog één zo'n afwaardering en ze bungelen helemaal op de grond. Uh, het komt op neer dat er grote twijfel is of Griekenland aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Of het zijn schulden kan afbetalen. Het uh, land heeft een schuld van 350 miljard euro bij banken, verzekeraars, pensioenfondsen... En die investeerders die denken dat de kans dat ze hun geld ooit helemaal terugzien nog maar 50% is. En dat is echt vrij dramatisch. Hoe gaan de Grieken met deze tegenslag om even? Heel teleurgesteld. De Griekse regering is meteen met een verklaring naar buiten gekomen. Die vindt dat Moeris meer afgaat op geruchten in de markt, in de media dan op feiten. En ze onderhandelen natuurlijk op dit moment met een delegatie van het IMF en de Europese Commissie... om die overheidsfinanciën nog sneller op orde te brengen. Nog meer te bezuinigen, privatiseren van staatsbedrijven... En dan uh, komt zo'n afwaardering wel heel ongelegen. Ja, uh, je bent in Griekenland om reportages te maken. Uh, de, je was er een paar maanden geleden ook. Ze, ze zien je wel verandering. Doen ze wel hun best? Doen ze genoeg? Nou, je ziet in ieder geval dat Athene vol zit met toeristen. Dat was een paar maanden geleden niet zo. En vorig jaar, toen ik hier was, rond deze tijd, toen Griekenland noodsteun kreeg... was de stad ook helemaal leeg. Dus dat geld krijgen ze in ieder geval binnen... Ja, verder zie je uh, weinig uh, verbetering. Mensen worden steeds bozer over de bezuinigingen, demonstreren ook hier elke dag. Steeds minder geld om te besteden, ze verliezen hun banen. En zij vinden dat ze moeten bloeden van crisis die ze niet veroorzaakt hebben. Hm. In Nederland en op andere plekken in Europa komt er een steeds feller anti-Griekenland sentiment op. Hè? We lezen veel erover bijvoorbeeld in De uh, Telegraaf. Is dat daar ook doorgedrongen? Ja, zeker. We worden heel erg vaak aangesproken als, we, als mensen horen dat wij uit Nederland komen. en. Uh, worden ze ook best wel uh, af en toe kwaad op ons. Ze vinden het helemaal onterecht dat ze beschouwd worden als de paria van Europa. En uh, verwachten wat enige solidariteit uh, met van de rest van Europa. Dus uh, weinig begrip hier, hoor. Oké. Okay. Eva Wiesing, we horen nog uh, meer van jou uit Griekenland. Dankjewel. Straks het u over de kosten en de baten van het schrappen van dat persoonsgebonden budget. De verkeersinformatie, die is er niet. Er staan geen files. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Veel mensen die langdurige zorg nodig hebben zitten in onzekerheid... door plannen met het persoonsgebonden budget. Je hoorde dat eerder bij ons vanochtend al eventjes. Deze zogeheten pgb's leggen volgens het kabinet... een te grote druk op de betaalbaarheid van de zorg. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten wil ze daarom voor het overgrote deel afschaffen. Het is het doel om de explosieve zorgvraag die ontstaan is nu... door het instrument dat mensen geld op een bankrekening krijgen... om dat om te buigen. Als ik het niet doe, levert het een strop van 900 miljoen op... die we nu al kunnen voorzien. Gaan we over doorpraten met Marcel Canois... hoogleraar gezondheidseconomie in Tilburg... en hoofdeconom van consultancybedrijf Ecoris. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan het inderdaad niet anders? Kan de staatssecretaris, kan het kabinet hier niet omheen, denkt u? Uh, nee, daar kunnen ze niet omheen. Tenminste, ze kunnen er niet omheen om iets aan de stijgende zorgkosten in de langdurige zorg te doen. Dit is volledig uit de hand gelopen? Dat is uit de hand gelopen, ja. ja we betalen in Nederland meer hieraan dan in welk land in de wereld ook. En daarnaast stijgt het ook nog harder ja. dan waar dan ook. En ja, op een gegeven moment uh, houdt dat natuurlijk op. Nou wil de staatssecretaris 90% van deze pgb's die budgetten schrappen. Lukt het haar dan op, op deze manier uh, veel geld te bezuinigen? Uh, nou, waarschijnlijk wel. Uh, je moet daar natuurlijk wel een paar kanttekeningen bij plaatsen. Uh, ten eerste uh, over de handigheid van het aankondigen dat er uh, ja, heel veel geschrapt wordt, zonder dat het duidelijk is waar die precies geschrapt wordt. Ja, dat zorgt het, natuurlijk dat, voor paniek? Het zorgt voor paniek. Nou, je, je hebt uh, alle me mensen uh, op de laatste dagen op de televisie langs uh, zien komen. En dat zijn natuurlijk niet de mensen die je graag de gordijnen injaagt. Hè? Dat, zijn, dat gaat om zwaar gehandicapten of mensen met ingewikkelde spierziektes. Hè? Die, daar wil je, die wil je niet in de onzekerheid brengen. En dat is ook het rare, dat, dat, dat plotseling nu de perceptie is van, nou ja, iedereen raakt alles kwijt, hè? want de PGB wordt voor 90% ontmanteld. Maar wat het feitelijk is, is een organisatorische verandering. Hè? Want in plaats van dat mensen nu geld op een bankrekening krijgen en doen er maar wat moois mee, euh, wordt die zorg ja. nu geleverd, zoals die vroeger ook geleverd werd, namelijk in Natura. Ja, dat... en zoals die in het buitenland ook vaak geregeld wordt. En het is niet zo dat ze daar allemaal in de kou staan. Alleen ja, het feit dat men nu iets gewend is en, en dat verandert dan en dat leidt tot onzekerheid, dat leidt dan ook tot paniek. En het is, zou denk ik veel verstandiger geweest zijn als de staatssecretaris heel duidelijk had gezegd van nou, voor deze groep uh, blijft het allemaal hetzelfde, alleen organiseren we het anders. En uh, ja, en het is misschien ook zo dat voor sommige mensen uh, de, de voorzieningen versoberd worden. Nou, Zeg dan welke voorzieningen er verzoberd wordt en voor wie. Dan hebben we denk ik uh, een, een rustigere discussie hierover. Maar is dat niet heel erg lastig aan te geven? Want het is een grote diversiteit uh, wat mensen allemaal vergoed krijgen. Of tenminste niet vergoed krijgen. Waarvoor ze hun geld gebruiken. Van dat het rondrijden in, in, in taxis om, om dingen te bekijken. Ja. Tot aan het, het eigen inkomen in, ja. compenseren. Nou, dat is ook hetgene wat ze denk ik uh, niet voorzien hadden. Hè? Kijk als je zorg in Natura levert. Uh, dan weet je precies wat mensen krijgen. Nu is het zo dat ze een budget krijgen... en daar kunnen ze van alles en nog wat mee doen. Uh, de gedachte is van... Nou ja, dan gaan ze die dingen kopen... die ze anders in Natura krijgen. En dat is eigenlijk beter. Want uh, dan kunnen mensen zelf kiezen... en dan uh, doen ze hetgene wat het best is. Ik denk dat men ja, daarin toch wat doorgeschoten is. Uh, er zijn ook best veel uh, verhalen... En dat zijn niet alleen maar anekdotes over fraude in die PGB's. En ja, kennelijk is de staatssecretaris tot de conclusie gekomen dat ze dit niet meer kan redden met die PGB's. Wat op zichzelf jammer is, want de gedachte achter die PGB's is helemaal geen slechte gedachte. Als je maar genoeg geld hebt natuurlijk. Nou, dat gaat niet zozeer om genoeg geld. Hè? Want ik bedoel, je kunt net zoveel geld besteden uh, via deze route als via Zorg in Natura. En dat, dus, dus dat... Uh, ken, kennelijk is, heeft men besloten van nou, op deze manier kunnen we dat niet controleren. Uh, het is ook zo dat, uh, dat het best wel tot veel extra zorgvraag heeft geleid. Dus niet alleen maar uh, pure uitreil tussen die zorg in natura en, en die PGB's. Ja, dat kan ook steeds meer natuurlijk. Hè? Ja, dat kan steeds meer. Nou ja, ja ik denk dat uh, de discussie die daar natuurlijk aan uh, vooraf gaat. En, en waar, waar het ook prettig zou zijn, als daar duidelijkheid over moet worden. Wat kunnen we nou van mensen verlangen dat ze dat zelf. Uh, betalen. En nou ja, er zit een stukje luxe. Uh, nou ja, dan wil ik niet beweren dat die mensen in luxe leven... voor de duidelijkheid, want dat is vaak helemaal niet leuk. Mensen die van die pgb's gebruik moeten maken... die hebben het vaak heel moeilijk. Maar er zijn onderdelen waarvan je zegt... van nou, dat als mensen dat extra willen, dan, dan is het prima dat ze dat zelf betalen. En er zijn onderdelen waarvan we zeggen van... nee, dat willen we zelf. En dat, we, dat willen we als maatschappij betalen. Hm. Nou, uh, ja, ik denk dat dat op dat vlak ook wat versoberd gaat worden. Ja, meneer kan er maar blijft er even bij. We gaan even naar de praktijk. Mark Robin Visser is vandaag bij iemand die uh, daarvan afhankelijk is van zo'n persoonsgebonden budget... die zich ook zorgen maakt. Maar Robin, uh, die mevrouw, uh, ziet hij ook wel dat er veel geld uh, verspeeld wordt? Misschien wel gefraudeerd wordt? Ja, nou, over fraude hebben we het niet gehad... maar wel over waar het geld allemaal aan gespendeerd wordt... zitten wij hier uh, deze ochtend ook al te praten. En mevrouw Raven ligt zich eigenlijk behoorlijk op te vinden. Hè? Ja, nou, ik weet dat er een uh, aantal mensen zijn die het PGB inderdaad niet gebruiken waarvoor het bestemd is. En ik denk dat dat ook maakt waar, uh, waarom we uh, nu op dit punt beland zijn, dat er bezuinigd gaat worden. En uh, het, het jammer vind ik dat uh, ja, er eigenlijk een beetje met een sloop, mijn idee, gewoon uh, gewerkt wordt. En, en daar bedoel ik eigenlijk mee dat het lijkt als alles overeen kan geschoren wordt en het had fijn geweest. Als de staatssecretaris wat finesse hierin had aangebracht. Want ik denk dat uh, de paniek is ontstaan bij mensen zoals ik. Dat wij nu niet weten uh, in welke groep wij horen. Uh, of wij nu zorg in natuur moeten. Of dat een heel groot gedeelte valt. Of dat wij een verpleeghuisindicatie krijgen of hebben. Uh, en ik denk dat daar de paniek is ontstaan. Ja. Even voor de duidelijkheid, u beheert uw PGB helemaal zelf. U doet de administratie, u huurt zelf mensen in, u voert sollicitatiegesprekken enzovoort. Maar het kan ook anders. Waar kan, het, waar kan bezuinigd worden? Uh, ik denk dat er veel meer controle moet komen uh, en inzicht moet komen op wat er uh, met een PGB ingehuurd wordt. Geef eens een voorbeeld van wat u, wat u weet van waar het misgaat. Het gaat mis bij mensen die heel veel geld naar zichzelf toesluizen. En uh, omdat ze zich laten inhuren door een kind, een partner of iets dergelijks. En uiteindelijk, ik weet zelfs mensen die zeggen van... Uh, ik uh, werk niet meer omdat uh, ik meer uh, geld uh, op de bankrekening heb staan... doordat ik gebruik ja. maak van het pgb. Ja, dat is dus eigenlijk een oneigenlijk gebruik van het pgb, hmm. Lara. Ja. Nou, dat is wel aardig om daar, uh, meneer kan maar nog dat even uiteraard. op te laten reageren. Had er niet gewoonweg beter, beter gecontroleerd moeten worden eerder. Nou, dat is inderdaad een handvraag. Want, uh, kijk, dit soort verhalen hè, hebben we wel vaker gehoord. Er is ook onderzoek naar gedaan. Uh, en, en de vraag is, en die, die heeft de staatssecretaris in mijn ogen... in de brief uh, niet beantwoord, is waarom ze de, dit PGB niet handhaaft, maar iets aan die fraude doet. Ja, precies. Is het gewoon onmogelijk om daar iets aan te doen? Of, of, of leidt dat tot een enorme uh, controleapparaat uh, uh, en administratieve lasten dat we ook weer niet willen? Nou, dat, dat kan. Uh, maar, maar zeg dat dan gewoon. Zeg dan, we, kunnen dit, we trekken dit niet qua controle, want anders zou je dat systeem gewoon kunnen handhaven... de indicering scherper maken... Ja en de budgetten misschien wat kleiner en een fraudebestrijding. Want u vindt het misschien ook wel jammer... dat het nu het kind met het badwater wordt weggegooid, of niet? Nou ja, die vraag die is gewoon niet beantwoord. Kijk, als, als het inderdaad een systeem is wat gewoon niet handhaafbaar is... Hè, ja, dat moeten we natuurlijk niet doen, en al, al, al klinkt het sympathiek. Maar dat staat op zichzelf, vind ik, nog niet vast... omdat die vraag gewoon, ja, het, het is min of meer gesteld van... oh jee, de kosten lopen uit de hand... Uh, Laat we het systeem maar ja. Goed, duidelijk. Marcel Canwa, dank. Hoogleraar Gezondheidseconomie in Tilburg. Dan naar de komkommer, want Rusland houdt per direct alle groenten uit Europa tegen. Dat doen ze uit angst voor de EHEC-bacterie die rondwaart in Duitsland. Slaggewer Paul Sanders is in Drenthe in Erika bij een komkommer Het is lekker warm in de kas van Koos de Vries, waar de komkommers in Erika... Prachtig aan het groeien zijn. We zien de gele bloemetjes bij de komkommerplanten. Wat zijn dit voor planten aan de linkerkant, meneer De Ries? Dat zijn konkommerplanten. Ja, ja, precies. Maar zijn dat jonge of oude planten? Hoe staan ze ervoor? Er staan er nu vijf weken in. Elke plant heeft ongeveer nou, tien tot twaalf komkommers uh, gegeven al. Dus dat, uh, en ze blijven ongeveer, uh, ik denk, dertien weken staan, deze planten. Mm. Dus dan moeten we nog acht weken. We zijn eindelijk nog aan het begin van de oogst. Het is hemelvaartsdag... Uh, normaal wordt er in deze gigantische kas gewerkt, maar ik zie helemaal niemand. We zijn de enige hier. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat het op dit moment belangrijk is om de kosten te besparen. Als we de komkommers niet kunnen verkopen, dan heeft het geen zin om ze, um, um, um, um ze snel te snijden. Dus we oogsten morgen, dus we stellen de oogsten een dag uit. Omdat we niet weten of we ze kunnen verkopen of dat ze de container in gaan. Ja. Zo erg is het dus met de komkommer op het ogenblik? Ja, zo erg is het nu, ja. Ja. ja. Want, want uh, uh, hoeveel komkommers oogst u normaal? Nou, okay, we oogsten nu op dit. In deze tijd van het jaar, we hebben op drie van de vier afdelingen in productie. dan tussen de 800 en negenhonderdduizend kommers. Ja. Die oogsten we deze week. En hoeveel kunt u er nu kwijt op de markt? Nou, ik, ik weet het niet. Deze week niks. Ja. Helemaal niets. Dus uh, ik hoop dat na de, na de hemelvaart dat het een klein beetje aantrekt. Dat er een beetje vraag komt. En uh, er zullen wel geen goede prijzen zijn. Maar als we de markt maar weer in beweging krijgen. Dan, uh, dan hoop ik dat de volgende week toch een beetje meer vraag komt. De komkommer heeft ontzettend veel reputatieschade opgelopen, helaas, door uh, al het gebeuren in Duitsland. Nu heeft uh, staatssecretaris Bleker gezegd, nou, we gaan er geld in stoppen. We gaan uh, de, komkommer, de Nederlandse komkommer weer promoten. Is er daar een beetje vertrouwen in? Nou, ik weet niet waar Bleker dat geld vandaan wil laten. Kijk, als het overheidsgeld is en het komt extra op de gmo subsidies die we uit Brussel krijgen, dan... Dan helpt alle kleine beetjes helpen. Maar uh, ik heb er niet zoveel vertrouwen in. Ik geloof niet dat het 10 miljoen vrijmaakt uit de overheidsgeld om, om de Telmo te helpen. Dat nee. geloof ik helemaal niet in. U gelooft het niet zo? Nee. nee. Maar er moet iets gebeuren, want de komkommer is een prachtvrucht. We gaan er nu maar meteen mee beginnen om de reputatie van de komkommer een beetje op te vijzelen. Het, het is heerlijk, zeker met deze temperaturen in een fijne salade. Maar er moet iets gebeuren, want anders gaat het fout. Ja, het, het is al fout nu natuurlijk. Op dit moment is het katastrofaal. Dus uh, er is niemand die vertrouwen heeft in de kokommer. En uh, we hebben een gigantische imago-schade geleden. Alleen doordat uh, de Duitse overheid gezegd heeft dat, uh, dat de bacterie op die kokommer zat, op het Spaanse kokommer. Nou, uh, de mensen moeten van bewust worden, worden, worden gemaakt dat, dat het niet aan die kokommer ligt. En waarschijnlijk ook helemaal niet aan die salaris. Maar zolang dat in Duitsland niet gezegd wordt... Levert nog steeds het wantrouwen. Ja. En naar Duitsland, daar moeten de meeste kokommos naartoe. Ja. Kijk, ik geloof in Nederland en, en in Engeland is die imago niet zo groot. Dat zal wel heel snel gaan stellen. Maar naar Duitsland toe, dat is het grote probleem. Ja. Vandaag kwam er ook nog bij dat Rusland, maar daar heeft u geloof ik geen last van, uh, dat Rusland nu ook de Europese groentes in de band doet. Da maar daar heeft u weinig last van, geloof ik. Hè? Nou, er wordt niet veel geëxporteerd naar Rusland. Ja. Kokommos zijn in elk geval niet. Tomaten misschien wel, en paprika's wel, maar kokommos niet. Kijk, het is natuurlijk als een land uh, de groente in de band doet, is altijd lastig. Hey, maar uh, ik denk met Rusland, dat denk ik je... Dit is meer een politieke zaak en geen, uh, heeft niks met voedselveiligheid te maken. U zei net, uh, vanuit Duitsland. Uh, daar moet eigenlijk het goede nieuws vandaan komen. Want zodra bekend wordt. wat nou eigenlijk de oorzaak is geweest van die bacteriële besmetting. En waarmee de komkommer volledig wordt vrijgepleit, dan, uh, uh, ja, dan is er wellicht aan de horizon. Ja, kijk, nu wordt er wel gezegd: ja, de komkommer is niet de oorzaak, maar wat is wel de oorzaak? Kijk, de oorzaak die, die is onbekend op dit moment. En uh, er wordt nog steeds ge, geadviseerd in Duitsland om geen rouge salaris te eten. Nou, en daar hoort die komkommer toch bij. Dus de verkoop zal, zal niet toenemen in Duitsland. Mm. En dus er moet een oorzaak vonden waarom die mensen ziek zijn. Kijk, en dat, dat is voor, voor, voor, voor die mensen goed. En voor, voor de komkommerteelt en voor de salaris gewoon goed. Want niet iedereen wijvelt nog, iedereen. Wacht. En dat is, dat is gewoon een slechte zaak. Hoe lang kunt u nog wachten? Wij. Nee, ja. Elke dag kost het 10.000 euro dat, dat we geen productie hebben of dat we het product niet kunnen verkopen. Nou, en, en we, we moeten die markt in Duitsland moet gewoon vlot getrokken worden. En die moet voor 100% vertrouwen en dan moet het terugkeren. Maar anders, anders dan, dan komen er ook geen prijs in, in de markt. Hè. Kijk, op dit moment, als je 10 of 20 of 30% van je markt nog kwijt bent... en andere mensen geloven die beginnen te kopen... Dan, dan, dan bouw je nog geen markt weer op. Kijk, je productverkopen is één, maar je wilt er ook graag een, paar, een beetje geld voor hebben. En dat is weer een, iets anders. Het NOS Radio N-journaal Overzicht. Het is helemaal vaartse dag, dan ligt er uh, geen krant op de mat. Daarom een uh, volledig digitaal nieuwsoverzicht. De pakketjes die maandag werden gevonden bij de IKEA vestigingen in Zon en in België en in Frankrijk ook zijn allemaal identiek samengesteld. In de pakketjes, zo schrijft Omroep Brabant, zat licht vuurwerk. Maar er zou wel iemand ernstig mee verwond kunnen worden. Het is nog steeds onduidelijk wie er achter die plofpakketjes zit. Ook over het motief tast de politie nog in het duister. Ja, we kennen de beelden inmiddels. Woeste wolken, zware windstoot en een slurf die ineens naar beneden komt. Tornado's en stormen hebben gisteren in de Amerikaanse staat Massachusetts huisgehouden. Op de website van de Boston Globe staan de foto's en videobeelden van tijdens en na die zware tornado... Vier mensen overleefden het niet. En honderden huizen raakten zwaar beschadigd. En dat zien we terug op de foto's. Website van L1. Een stinkend zaakje bij chemiebedrijf Gemelot in Sittard. Geleen is vannacht bij het overpompen funol vrijgekomen. De bijtende stof stroomde weg in een put. Omdat fenol behoorlijk stinkt werden de hulpdiensten gewaarschuwd, al dus al één. Een, een meting rond middernacht wees uit dat de lucht inmiddels was vervlogen. Hoe het lek heeft kunnen ontstaan, dat is nog onduidelijk. Noord-Korea is echt op één na beste plek om te wonen. Ja, dat meldt de Noord-Koreaanse staatstelevisie op basis van eh, eigen onderzoek. De allerbeste plek om te wonen is China, met een score van 10 op de schaal van 10. Eh, Noord-Korea zelf scoort er 9,8, ook niet slecht. van Zuid-Korea doet het natuurlijk een stuk minder. Dat dan scoort eh, 1,8 op de geluksindex. Het water staat aan de lippen van de Gelderse gemeente Beuningen. Volgens omroep Gelderland vraagt Beuningen mogelijk de artikel 12-status aan. De gemeente zou dan onder zwaar toezicht van het Rijk komen te staan. Beuningen krijgt de begroting niet rond, omdat de opbrengsten uit de zandwinning tegenvallen. Burgemeester en wethouders hebben al wel een reddingsplan bedacht. Ze willen 35 ambtenaren ontslaan en minder subsidie geven aan instellingen en verenigingen. komt er niet zo goed af in dat Noord-Koreaanse onderzoek. De beuningen. Wij van WC Eend. He? Goed, zo dadelijk na het journaal van 8 uur meer over dat incident rond internetbedrijf Google. Hebben we hebben ontdekt dat honderden Gmail-adressen uh, uh, zijn aangevallen. Wij hebben er straks meer nieuws over.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 Dit is Radio 1.